5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Arip heeft Edith Schippers van de VVD aangesteld als verkenner. Zij gaat de mogelijkheid voor een nieuw kabinet onderzoeken. Verschillende partijen hadden al gezegd dat de VVD als grootste partij... als eerste aanzet is bij de vorming van een nieuwe regering. Schippers gaat de komende dagen met alle fractievoorzitters praten... en zal daarna volgende week verslag uitbrengen. Leefbaar Rotterdam vindt dat de Turkse consul weggestuurd moet worden. De partij pleit er in het raadsdebat over de rellen van zaterdag... bij het Turkse consulaat ook voor dat het consulaat wordt gesloten. Volgens Leefbaar heeft de consul geen deescalerende rol gespeeld... maar juist olie op het vuur gegooid. Ook het CDA Rotterdam wil af van de Turkse consul in de stad. Bart van U, de man die zowel zijn zus als Post vermoorde, moet acht jaar de selling. Daarnaast krijgt hij TBS met dwangverpleging. De rechtbank had hem alleen TBS opgelegd omdat hij volledig onterekeningsvatbaar zou zijn. Maar volgens het rechtshof wist van u wel voor een deel wat hij deed. Was van u doden zijn zus in 2015 en de even daarvoor had hij in maart 2014 de auto-politica Els Borst vermoord. Na Hawaii heeft nu ook de Amerikaanse staat Maryland het nieuwe inreisverbod van president Trump afgewezen. De federale rechter van Maryland oordeelde dat ook de aangepaste versie van het decreet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Gisteren zette een rechter in Hawaii het nieuwe inreisverbod al stop. Enkele uren voordat het in zou gaan. Een man van 23 uit Utrecht heeft een jaar cel gekregen waarbij vijf maanden voorwaardelijk voor het inrijden op een politieagent. Hij kreeg vorig jaar in Utrecht een stopteken van de agent, maar in plaats van te stoppen verhoogde hij zijn snelheid en reed op de agent in. Die wist op tijd opzij te springen. De bestuurder botste wel op een andere auto waarvan de inzittende gewond raakte. De achtervolging, na die achtervolging kon de man worden aangehouden. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en volgt de regen... die in de loop van morgenochtend ons land via het oosten verlaat. Smiddags middags droog en soms zon bij 9 of 10 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad zaten files met een kwartier of meer vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knoopend Benelux en Knoop het Ketelplein. Vijf kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt de bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en het Rinkwartaakaduct. Twintig minuten vertraging. Dan staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Cendekiel de Ambacht en Papendrecht. Een kwartier. A27 Gorkum Almere tussen Houten en Beeldhoven een kwartier. A28 van Utrecht naar Zolle tussen de Uithof en Leusten... meer dan een uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen, er zijn twee rijstroken dicht. Op de N206 richting Zoetermeer bij Leiden... voor Leiden Dorp 20 minuten vertraging. En op de n 221 Baren richting Amersfoort... voor de aansluiting met de A28, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Nou, welkom terug bij het tweede uur. Ja, hij is, uh, ja we zijn ja. nou echt compleet. Hè? Ja, we zijn echt compleet. We ja. gaan ook echt de muziek draaien. Nou, ja. nou dankjewel hoor. <laughs> het, ja. het eerste uur mocht ik uitzoeken. En dus, ja. ja, dat was ik al. Lang. Dus we gaan gewoon echt de muziek draaien. Nou, we hebben onze gast is inmiddels gearriveerd. Ja, welkom. Welkom in onze welkom. studio. Ik hoop dat je een beetje voorbereid bent. Zeer goed voorbereid. Zeer goed voor. Je. Zeer goed voor je. <laughs> nou, okay. In onze studio is de gast Domenee van der Linden van de protestantse kerk in het dorp. En we gaan zo meteen spreken over de feestavond over 500 jaar Reformatie. En we gaan hem zo meteen eerst even zich voor laten stellen aan de luisteraars. Ja. Ze eens een plaatje doen? Ja. Zo. Je zat helemaal te grijnzen, waarom? <laughs> de dominees binnen, jij begint met zulke muziek. <laughs> maar ja, we de gaan gewoon pro beginnen. De muziekkeuze staat toch los van je broek? Ja, ja dat is wel. Ja, toch? Ja. ja. ja. En we gaan eventjes ja. uh, in gesprek knik met in de, de dominee. <laughs> Hij knikt zo hard dat zijn koptelefoon bijna af. joh. <laughs> hm. uh, ja. Goedemiddag, dominee van der Linden. Dankjewel. Zou u zich even voor kunnen stellen aan de luisteraar? Ja, Degene die niet in de kerk komen en niet weten wie u bent. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ben al vijf jaar dominee in Zandvoort uh, van dus de dorpskerk. Um, ik heb hiervoor in Bloemendaal gewerkt en daarvoor in Wouden. Dus ik Aha. ben bijna 22, 23 jaar dominee nu. Zo. Uh, het is een beetje een uitstervend ras, ja. maar uh, tegelijkertijd ook een ontzettend boeiend ambacht omdat je natuurlijk met mensen in allerlei leeftijden en allerlei situaties te maken krijgt. Ja. En dat inspireert mij mateloos. Ja. ja. Nou bent u hier, omdat er 500 jaar reformatie gevierd gaat worden. Kunt u ons uitleggen wat dat, de reformatie was? Ja, we praten natuurlijk over zeg maar het begin van de nieuwe tijd. Als we zeggen de middeleeuwen lopen tot ongeveer 1500. En op een gegeven moment zeg je ook al de donkere middeleeuwen. Dat was natuurlijk heel veel... Ja. Ja, angst onder de mensen, de pestwaarde rond. De katholieke kerk was supermachtig. En dan zie je op allerlei plekken in Europa eigenlijk... ook al in Hongarije en in Noord-Italië, maar ook in Duitsland... dat er figuren opstaan die eigenlijk een soort vrijheidstrijders zijn, zouden wij zeggen. Dus mensen die heel erg opkomen voor de, voor de vrijheid ook van geloof. En Luther, wat dus onze, of een van onze kerkvaders is van de reformatie, heeft dus met steun van de boekdrukkunst, moet je wel zeggen. Lijk. Want ik zeg wel eens... Ja, die uh, was belangrijk, ja. Luther zonder boekdrukkunst is als Trump zonder Twitter. <laughs> dus um, dankzij die boekdrukkunst... en dan moet je je voorstellen, dan ga ik dus een jaartal noemen... dat het in Zandvoort het eerste spoor te, te vinden is. Uh, dus 1517 dat hij die stellingen op die kerkdeur timmert. Dat was dan oh. officieel het begin van de reformatie, 31 oktober 1517... Uh, en al 14 jaar later, dus al in 1431, uh, zijn er dus berichten vanuit Haarlem dat er verboden wordt om in Zandvoort bepaalde, uh, dat wow. waren dan hagepreken, preken bij te wonen, want dat was toch alleen maar opruien. Dat vind ik zo verbazingwekkend. Dat heb ik ook dat nog, is nog niet eerder. Ik dat dat dan in Zandvoort was. Ja. Ja, maar ja, hier, was, hier was natuurlijk de ruimte, hier kon je misschien een beetje in je gang gaan zonder dat iedereen toekeek. Ja, je zat niet ingesloten Aan de andere kant. Heb je maar water. even goed, maar zo'n klein stukje tijd eigenlijk tussen Luther die in zijn eentje daar op die kapel, ja. dat, en er gebeurde natuurlijk van alles in, in Duitsland, en ja. dat we dan zo vroeg al in Zandvoort. Uh, ja, zo'n eind gereisd heeft eigenlijk. Ja, misschien via de handel of via de, via de zee, je weet het niet. Um, ja. En wat, en wat hield die reformatie uh, in principe eigenlijk in wat uh, meneer Luther dan heeft uh, gedaan? Nou meneer Luther, die, die, uh, het belangrijkste wat hij gedaan heeft is natuurlijk de Bijbel vertalen in de volkstaal. Dus Kijk, vroeger dat is was de ja. Bijbel alleen maar een boek voor de prelaten en de hoge uh, heren. En hij heeft het in de volkstaal vertaald. Zodat iedereen eigenlijk zelfstandig, dat was natuurlijk ook een beetje een renaissance-ideaal. Terug naar de bronnen, maakte mensen, geeft ze meer autonomie. Dus het vertalen van de Bijbel en het promoten van de Bijbel en het gezag van de Bijbel. Want uiteindelijk, ja, kijk de katholieke zijde begint, op een gegeven moment, die Bijbel, dat is gewoon de papierenpaus. Ja. Want ook de protestanten moeten ergens toch gezag in die kerk regelen. Ja. Dan kunnen ze wel zeggen, de Bijbel heeft het hoogste woord. Nou, dat zeggen wij nog steeds. Ga kijk, maar kijken, als die kerk binnenkomt, helemaal in het midden van het midden staat altijd die kansel. Ga je de katholieke ja. kerk binnen, staat die heel vaak aan de zijkant. Want daar staat het. Altaar centraal. Ja, klopt. Ja. He, daar is gewoon de mis het belangrijkste. Terwijl de preekstoel, de Bijbel, nou, de verkondiging van het evangelie... dat zijn eigenlijk de waarden waar Luther dus heel sterk voor gevochten heeft. Kijk. Zullen we even een plaatje draaien? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Even laten bezinken.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 Aan. Ja. Weet jij wat je krijgt op het moment dat je een naakt blondje op zijn kop zet? Geen idee. Een brunette met een slechte adem. Ja, dat is waar. Ja. En door. In <laughs> jij. Dat hoort er ook bij. Ja. Bent... goede wil. <laughs> uh, dominee, um, we hebben een uh, wanneer is precies de, de avond? Ja, de, de avond uh, is, jullie vroegen net ben je goed voorbereid. Nou, ik ben er natuurlijk een jaar mee bezig om die avond uh, op poten te zetten. En het wordt echt een ontzettend leuk programma. Want we hebben gezegd, we gaan niet, en hadden we ook kunnen doen, een dankdienst vieren. Maar dan zit je alleen met de kerkelijke gemeente. Ja. We vinden het eigenlijk leuker om een openbare feestavond te organiseren. Met een groot koor, een christelijk koor weliswaar. We zijn natuurlijk toch op een christelijk ja. feest. Maar uh, de... Instap is absoluut laagdrempelig en het is niet een kerkdienst... maar een feestavond en het is ook een openbaar. Dus het is bedoeld gewoon voor alle Zandvoorters eigenlijk... en andere belangstellenden, waarbij we gewoon een kijkje gaan nemen... ook in de geschiedenis van het dorp Zandvoort en van de kerk van Zandvoort. En u eh, vroeg, dacht ik net ook al even ja. naar... Eh, ja, die kerk is toch heel erg oud? Nou, dat, eh, dat kan ik u verklappen, dat onder de grond... van die dorpskerk die er nu staat, ik heb daar ook een paar dia's van... Een aantal mensen ook natuurlijk mij goed geïnformeerd. Daar liggen dus nog de middeleeuwse eh, fundamenten, de opgestapelde stenen op het zand. En die hebben drie kerken gedragen die oh. op die plek stonden. Oh. En dat begint zo rond, negen, rond 1300 waarschijnlijk. Dus ik denk dat dat het alleroudste stukje zandvoort is wat nog bewaard is. Denk dus ik wel, ja. Ik zou <laughs> ook nog proberen een actie te voeren om daar glasplaten te krijgen met verlichting. Dat je eigenlijk altijd, als je in de buurt van die kerk bent. Even kan kijken naar het oudste stukje dat zandvoort regen. dat er nog ligt. Die schitterende middeleeuwse. Um zijn er ook kerken, kerkers die daar liggen, of dat niet? Nee, geen kerkers, maar wel. Kijk, in de Bijbel staat dat je je huis niet moet bouwen op het zand. Hè? Want dan komen de regens en zo. Ja. En dan stort het in. Maar ja we zijn hier in Zandvoort, daar gaat alles anders, niet waar. De Republiek Zandvoort. Uh, dus hier zijn de kerken gewoon gebouwd op het zand. En daar hadden ze ook bepaalde technieken voor. Dat ze dat met water enzovoort en met in laten klinken. En dan een soort vijzel gingen ze kijken. Van, gaat die nog 14 nog op, 14 niet meer op. Nou, en op een bepaald moment is het zo hard. Dan kun je er gewoon je fundamenten liggen. En die fundamenten van zeg maar 1300, ja, die liggen er nu nog. Wow. Daar is ook de huidige kerk in 1850. Als die kerk zo slecht staat, heeft dus de hele kerk afgebroken. In de tijd van dominee Swaluwee. En op diezelfde middeleeuwse fundamenten... ook weer deze kerk die er nu staat, gebouwd. God. Je hebt heel vaak onder kerken dat er mensen begraven worden. Is dat hier ook zo of dat niet? Ja, dat is tot, vrij lang, tot ongeveer 1800 is dat het gebruik geweest. Dus de, Ik kwam erachter van de week dat van de eerste negen predikanten... liggen er acht in de kerk begraven. Oh. Dus ja. En en zijn, liggen daar dan speciale stenen waar? Je... Ja, ja, ze hebben. Maar met de grote restauratie in 1965 hebben ze wel alle stenen bij elkaar gelegd, dus alles verzameld ja. wat er was. En nu is er gewoon één blok voor in de kerk waar hele oude stenen liggen. De oudste stenen is van 1611. Oh. En dat is het, de grafsteen van de eerste predikant. Ja. Wel mooi, hè? Johannes Marcus. Heel en, mooi. en de, en de, rech, de, de resten van, van, de, van de mensen die daar begraven die, die zijn, zijn die meegeverhuisd of dat niet? Ik ben er niet bij geweest. Ah, oh, Hebben ze een knekelhuisje of een ja. Uh, verzamelplek? Maar ja. Kijk, wat natuurlijk nu uh, een beetje gaat wringen misschien voor sommige luisteraars. Of, of uh, dat je denkt, hey, jullie gaan 500 jaar reformatie vieren. En het jaar 1300, dat is ongeveer wel 700 jaar geleden. Dus ja. Nou, dat is ook zo dat de eerste 200 jaar van die plek waar nu uh, de dorpskerk staat, uh, die heeft tot in de fundamenten en een deel van de toren, is dat nog de oude uh, Agatha en uh, Adrianuskerk Aha. He, die daar ge, gestaan heeft. Uh, en daarvoor is nog sprake, dus voordat die, dat er nog eerder op de, wat nu de Oranjestraat is, dat ja. daar ook al een godshuis geweest zou zijn die er op een gegeven moment 100 L dus 100 keer 30 centimeter ongeveer, verplaatst is in de richting van de zee. Dat is dan de plek waar nu deze kerk staat. Ah. Oh. Dus daarom hebben we ook de pastoor uitgenodigd. Omdat ze ook niet inkennig wilden zijn van... ja, we gaan niet een feestje vieren van wij zijn 500 jaar. Ja. Dus zij zijn natuurlijk veel ouder, ja. als ik het ja, even zo mag wel, zeggen. Ja. En, nou, ik kan erg goed overweg met de pastoor. We hebben ook de Raad van Kerken in Zandsvoort... die eigenlijk ook mede-organisator is van, van de hele avond... En ik vind het erg leuk dat hij ook spontaan zijn medewerking aanbood. ben ook inderdaad manier, mooi. Hoe hij dat zal zeggen. En ook burgemeester Niek Meijer heeft toegezegd. Uh, te komen en te willen spreken. Mooi. Dus uh, nou, het is een avond met een koor en met prachtige sprekers. Met muziek en 195 uh, sheets van oud Zandvoort. Dus het is ook een beetje een genootschapsavond. Ja. Zeg maar. ja, vroeger was natuurlijk de kerk was het centrum van, van, ja. van een uh, samenleving. Van een dorp of een stad. Zandvoort was natuurlijk heel lang heel klein. Hè? Tot, ja. nog, tot, tot in begin 1900 waren er maar 800 uh, huizen. Ja. Uh, en, uh, ja. Heel klein. En waren ook nog kleine dus huizen. Dus dan ben je al snel centrum als je getrood ja. bent. We gaan, we gaan even een plaatje draaien. Voor de afwisseling. krijg je nou als je skateboard over de regeling van Mr. station mee? Is dat zo? Dat? Ja, ik krijg zo'n stem. Ja, absoluut. Oh. En, kan u wel iets vertellen over de feestavond? Daar hadden we al, buiten de uitzending hadden we daar al over gehad. Kunnen we daar iets over vertellen? Hoe dat ongeveer in elkaar gaat zitten? Zeker. Ik vind het erg leuk om, om te mogen vertellen dat uh, het grote koor... Uh, de Trumpets of de Lord ja. uit uh, Nieuw-Venep uh, zullen optreden. Die uh, zijn alleen al met 90 man, dus ja. ik hoop eigenlijk dat de kerk te klein is. Uh, de <laughs> 22e, dat zou het ook eens een keer mooi zijn. Maar um, zij gaan... en zij hebben een programma wat helemaal afgestemd is op um, ja, mijn dia. Ik, ik ben eigenlijk een soort verhalenverteller. Dat is mijn ja. rol. Ik ben gastheer en verhalenverteller. En de, de echte dingen worden door de burgemeester en de, en de pastoor gedaan. Ik uh, laat eigenlijk plaatjes zien en zij. We hebben muziek die past bij de plaatjes. We hebben ook een aantal keer, drie of vier keer uh, samenzang. Dat we denken van nou, de mensen die komen... moeten ook een beetje actief betrokken worden. We gaan bijvoorbeeld het Lutherlied zingen. Dat kan natuurlijk niet ontbreken. Nee. Hadden we ook mee kunnen openen. Had uh, gekund, ja. Hebben een, we niet uh, gedaan, maar nee, had gekund. Ik, ik, kan, ik kan het helemaal niet. Wat, wat is dat? Ein, ein Vesterburg is unser Gott. Oh, dat is Duits. Dus, Oei, uh, ja. in, nou, hij staat Kijk, ook in het Nederlandse liedboek. En je kunt uh, het oh. zo opmerkzaam hand, precies. Nee, ja, dat kan ik niet. Dus die gaan we, maar dan gaan we hem niet zingen zo erg heel suf van de 19e eeuw. Maar we gaan hem op de middeleeuwse kadans uh, uh, zingen. Dus het ja. is een beetje ta ta ta ta ra ra, -ra -ram, pa ram pam pam, pam pa da da -ra -ra Dus je hoort eigenlijk de vijand rukt ja, vast ja. aan. Ja, ja, ja, ja, het, ja. Dat zegt dat lied dan, want het was natuurlijk toch wel allemaal de 80-jarige oorlog voor het ja. grootste gedeelte. Uh, ja, het ging erom. Het spannende erom. Net als die verkiezingen gisteren van... Ja, waar ja. is nou de vrijheid in beste handen? Ja. Wie, wie vertrouwen we? Nou ja, dat ging ook een paar keer heen en weer. Dat, bijvoorbeeld Leiden werd ontzet, maar Haarlem werd ingenomen. Enorm drama. 600 mensen opgehangen en onthoofd. Mm. De eerste dominee van Haarlem ook uh, Martelaar. Als je gaat kijken in de uh, predikantenborden van de BAVO... dan zie je dus een rode M achter zijn naam. Ja. Uh, nou, dat... dat is een Martelaar. Hij was als Martijn. Ja, betekent dat, Mar verstand. dat wist ik ook niet. Ja. Heel interessant. Zo leer je nog eens wat, hè? Ja, mooi, hè? Ja, is goed. Ja, waar maar dacht vriest, jij dan dat die vriest. M verstond, Hans? Wat zeg jij? Waar dacht jij dan dat die M verstond? Nou, dat is. Ja, dat eigenlijk, dat wist ik niet. Moeders mooiste. Nee, dat is. Nee, dat ja. <laughs> niet <laughs> Ik had geen idee. Ja, maar Haarlem heeft een hele rijke historie. Ja, dat een... ik, had me dus, ik wist wel dat er in Haarlem wat gebeurd was met die 80 jaar, ja. En dat het op het moment was dat Leiden ontzet was. Dat Haarlem, dat, dat verband heb ik is dat, is nooit echt nooit eens gelegd. Dat, dat is dat in de, in de periode van Ken en de Kenau hasselaar zo, die, die? Ja, precies. Ja, ja, oh, die ja. film heb ik gezien. Ja. Dat speelt ja. er niet hè? Dus Haarlem ja, hield geen stand. En ik begin dus ook bijna een van de eerste dia's die ik laat zien... is dus uh, beleg van Haarlem. Dan zie je dus Haarlem, de stad Haarlem, met al die Spaanse troepen en die namen. En dan zie je helemaal in de verte de duinen. En dan zie je een kerkje in die duinen... Dan staat er zand voort. Dus dan zijn we in de 16e eeuw en dan heb ik plaatjes. Ja. Ik heb natuurlijk wel mijn huiswerk gedaan. Uh, ik heb ook fantastisch veel oude kaarten kunnen bekijken op een aantal locaties. Gewoon zoeken, zoeken, zoeken. En natuurlijk, tegenwoordig is alles ook digitaal. Dus je kan gewoon ja. ook zelf kijken. Nou, wat je kijkt, kan je een screenshot van maken. Ja. En van de screenshot maak je je dia. Dus ik denk zelfs dat ik wel een aantal dingen heb. Ook voor de mensen van het genootschap, die denken dat ze alles al gezien hebben. Zo. Dat er toch een paar dingetjes bij zitten die ze nog niet gezien hebben. Ja, waar heeft u die gevonden? ik ben zelf wel in het archief geweest bij de Oude Janskerk. Um, nou, onder andere ook, maar ook bij de waterschappen hebben uh, heel. heel veel oude kaarten. En uh, ik heb natuurlijk steeds naar Zandvoort gezocht op die kaarten. En ik heb bijvoorbeeld ook een dia gemaakt van de vloot, de 15-14, dat is heel erg, heel erg lang geleden. Uh, ja. Dan, dan ja. Zie ja. je ja. al negen pink op die kaart getekend. Dus negen van die, van die kleinere vissersboten. Waarvan je dan denkt, van nou zou dat, zouden het gewoon bootjes zijn die er de intekent van Zandvoort is een vissersplaat? Of dat klopt namelijk aardig met wat we ook weten van de visserij. Okay. maar ze toen al boomschuiten eigenlijk? Of waren nou, dat dus werden dan Pinker genoemd. Pink, en ik heb okay. begrepen dat dat dan iets kleinere, wendbare boten waren. Ja, ze moesten toch allemaal op het strand, strand trekken iedere keer. Weer het water in. En ja, dat was zes. best ja, die zwaar. daar waren ze plat aan de onderkant. Dan konden ze op het uh, oh, strand trekken. Ja. Oh. Ja, ik kon wel voor anker leggen, maar als het dan hoog water was, moet je ja. heel eind uh, het water... Ja, inderdaad, ja. Volgens mij werden die pinken gewoon met vloed op de kant gezet. Ja. En dan met app viel die droog. En als het dan weer vloed was, dan kon je weer ja. weg. Dus dat kostte minder kracht aan het einde weer ja. en, en Het was en, trouwens niet de Wilhelmina vloed, maar de Sint Elisabeth vloed. En, en werden die gebruikt om te vissen? Of, of, ja, Oh, zo. ja. Oh, ja. ja, we hebben ook nog een uh, verrassing. Uh, we hebben, ik heb een klein bruikleen kunnen plegen. Uh, dat ik goede maatjes ben met Jan Kool. Uh, van het museum. Ja. Dat gaan we maandag uh, aan Dan gaan we dat overbrengen van het museum naar de kerk. Dat heeft met de visserij oh. te maken. Ik ga het natuurlijk niet verklappen wat ja, nee. het is. Maar uh, dan snap je ook uh, iets meer over de haringvangst. En uh, ja, dat Zandvoort natuurlijk zo erg vissersdorp was. Dat je ook je huur kon betalen ja. uh, met uh, vis. <laughs> ja. Ja, dat, dat is nu niet meer, geloof ik. Hè? Het is nee. niet echt meer een... Ik heb wel eens geprobeerd bij de Kei om met een haring... Uh... Nee, nee, maar het is, het is niet echt meer een... Hebben ze eigenlijk nog een, een, een, een... Waar de alle boten liggen, dat heb je niet, hè? een, nee. een haven? Nee. Dus, maar dat hebben ze vroeger natuurlijk wel gehad, of ja, ook niet? Ja, het gehad. Oh ja, oh zo. Het is nu een, een straat. Maar ja, jij, jij komt uit Zandvoort, hè? Ja, dat is bij, bij Dirk van der Broek. Oh, zo. Daar staan die flex ja, naar het strand ja. toe, ja. dat heet het schuitengat. Oh. Dat, dat, schuiten dat is door doorheen. de Joodse ondernemers, dus zeg maar, net na 1900, dachten ze we moeten die boulevard nu toch afmaken. Dat hebben ze samen met de eigenaar van het grote hotel dat daar stond? Badhuis. Nee, of, oranje verder. Hotel. Ja, Oranje Hotel hebben ze dus de duin of de zand ja, de ja. gestort, helm aangebracht en die boulevard. Doorgetrokken. Leuk. We gaan even ja, naar het weer, het weer. Dat ding. was het ja. einde van het schuitengat. We gaan even naar het weer. Ja. Oh. Ja. oh. Ja. Heb jij het weer? Ik heb het weer. Jij ja, <laughs> hebt het weer. Ja, ik, hij doe het, hij ik doe het weer. Ik doe het weer. weer, weer ja. Ik ja. Doe, Ik, we ik we weet het? niet of de dominee zoveel tijd heeft dat jij het voor kan lezen. Ja, we zijn zo klaar. Heel, oh. heel weinig weer. Ja. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, en ik mag het vandaag voorlezen. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Net als gisteren was het ook vandaag prachtig lenteweer. Kijk maar naar buiten. Vol op zon. En de temperatuur steeg naar een aangename waarde van ongeveer 15 graden... en er waaide een overwegend matige zuidwestenwind. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of zes. Morgen ziet de weerbeeld er weer heel anders uit. De bewolking neemt toe en in de loop van de middag...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 Dat was ABBA. Nou, vond je het zo lelijk dan? Nee hoor. Ik ben, ik, ben, ik denk, een van, de men, een van de weinige mensen in Nederland naar een abba concert geweest. Toevallig. Oh, je stond alleen? Nee. Het was hartstikke <laughs> uitverkocht in Ahoy. <laughs> maar ik mocht wel heen. Ja? ja. Van wie? Het, van mijn vriendin was verjaardagscadeautje. Oh, oh. Was ik net zestien geworden, je net 16 gaan worden. 16? Je wilde er echt over praten, hè? Nee. Hoor. Oh, en dan, anders maakt niet uit hoor. We luisteren, Tony. Ja. Dus. Dus wees nou, maar stil. je red ons. <laughs> nou, Appa betekent ook vader, hè? Gewoon uh, ja. in het kerk laten Ja, ja. ja, ja. inderdaad. Ja. In kerk. Ja. Maar uh, ik had nog een vraag aan u. Kunt u nog wat, uit, uh, wat vertellen over de, uh, de predikanten die meedoen met de uh, viering? Ja, nou, dat is heel simpel. Dat is er één, dat ben ik. Ja. Nee, maar, maar misschien is het wel aardig. Kijk, wat, wat, het effect, wat het effect is... van als je een beetje historisch uh, interesse hebt... en dan dat dingen in perspectief komen te staan. Dus zo weet ik nu van mijzelf... dat ik de 39ste predikant uh, in Zandvoort ben... vanaf 1586. Dus de eerste predikant... Die, uh, Johannes Marcus, die dus in de kerk begraven werd... en zijn grafsteen ligt er nog. Dat was de eerste uh, predikant van Zandvoort. Nou, ik ben inmiddels nummer 39... Ik heb ook even de rekenmachine ernaast gelegd... dat ze gemiddeld 12,3 jaar okay. in Zandvoort bleven. En dat er ook twee uh, absolute uh, recordhouders zijn. Dat was Dominic Tros uh, uit de 17e eeuw... wiens vrouwen halverwege stierf. Dat dus was best wel dramatisch. Maar ja. die bleef 33 jaar in Zandvoort. Zo. En met stip bovenaan staat Dominic Swaluwe. Die is hier dus 45 jaar ah, zo, uh, geweest. Ja. Die kwam als zogenaamd als proponent, zoals dat dan heette. Dus als kandidaat, als beginnend dominee. En die is ook... Zijn de leven niet weggegaan. En die heeft ook zijn ouders hier naartoe gehaald. En zijn broer is hier gekomen. Zijn zus kwam bij hem inwonen. Dus het was oh. een beetje een familieman. Hij is heel kort getrouwd geweest. En dan is zijn vrouw overleden. En de rest ja. van zijn tijd is hij niet hertrouwd. Oh. En het meest bekende is eigenlijk dat hij elke vrijdagavond dan een kerkkoor uh, had. Een behoorlijk groot kerkkoor, een kinderkoor. En was nogal muzikaal. En nou, ik heb een paar dingetjes ook over Domenee Zwaluwe uh, opgedoken. Ja, maar dat is misschien de, de allergeschiedenis. Want Sanford heeft al heel lang heel veel koren. Dus misschien heeft dat er ook ja. wel mee te maken. Dat, uh, toen al. Ja, en dan zie je ook dat hij dan weer bevriend was... met uh, uh, pastoor Lamy. Die is ook meer dan dertig jaar in Zandvoort geweest. Dus de eerste pastoor van de... Zeg maar, van de katholieke kerk die gebouwd werd. En ook met dokter Smit. En met burgemeester Boerhaven. En zelfs toen de automobiliteit opkwam, dat zij dan bijvoorbeeld... dagjes uitgingen met z'n vieren. <laughs> nou, je ziet het oh, voor mooi. je in ja, zo'n grote oude auto. <laughs> uh, denk ik, nou, Dat waren nog eens tijden. Hè, dat je gewoon een dagje uit kon met... Uh, ja, mooi. Bent, u, bent u voor Zandvoort ook nog ergens anders dominee geweest? Ja, in Bloemendaal. In Bloemendaal. Ja. Oh, dat was de eerste keer natuurlijk. Dat... dat was de tweede keer. En de eerste keer was in Rijnzaterwoude. Dus uh, bij Alphen van de Rijn. Oh, uh, ja, ik denk, nou, het nou het de naam water. zegt dat heb je net al verteld. Ja. ja. Rijn, ja, dat zegt mij ja, ja, ja, ja. Mijn, mijn broer woonde Wat? in Leiden dorp in een thuis. Die was aan de Hoge Rijndijk. Dus oh, wij gingen altijd dat is uh, wandelen en ja. toeren maken in die buurt. En dan kwam ik ook daar langs ja en, en, en, en daar had je inderdaad wat net gezegd had die Elisabeth Vloet... dus de, ja. de meer was natuurlijk een enorme plas op de kaart. Ja. En als er bij bepaalde winden enzovoort springtij was... Nou, dan liep die hele zaak liep onder. Behalve de kerk, die was dan op een terp gebouwd. En de straatnamen herinnerden ook nog aan de tijden... dat dus het hele dorp weer onderliep. Uh, en dan zie je gewoon dat wij Nederlanders... in de strijd tegen het water, het is gewoon fantastisch om te zien... Eerst komt het, zeg maar de snelweg van de 17e eeuw. Dat zijn de trekvaarten. Ja. Dan kon je toch wel binnen zoveel uur... van Amsterdam naar Haarlem. Of ja. van Haarlem naar Leiden. Ja. Ja. En dan van ja, 1845... Kom op diezelfde plekken vaak... wordt weer gedempt of vlak ernaast Bijvoorbeeld langs de Amsterdamse trekvaart komt natuurlijk het spoor. Ja. En dan zie je dat ze eerst alleen een randstadrail aanleggen. Uh, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Delft. Uh, en dan weer terug naar Amsterdam. En dan natuurlijk een heel spoorweg net... tot uiteindelijk ook Zandvoort aangesloten wordt. Ja. Op maar... Ja, je ziet gewoon de moderne tijd. Ja, het gaat eigenlijk met dezelfde stappen, hetzelfde cirkeltje eigenlijk. Hetzelfde cirkel en uh, er ja. is niks, niks nieuws onder de zon, zei ik. Ja. Maar, maar, oh, en eerst een plaatje draaien. Oké. Okay. Ja, daar waren we weer. Ja, daar waren we weer. Ja. En, et, ik heb nog één vraag even over de, over de feesten aan. Verwacht u veel mensen in de kerk eigenlijk? Ja, ik, ik neem aan... U hoopt dat die helemaal vol zit. Dat, ja. dat kan ik me begrijpen. Maar et, is daar wel plaats genoeg voor als er heel zand komt. Dan... Nou, we kunnen heel veel mensen in die kerk. Want er zijn twee zijbalkons. Er ja. uh, is nog een groot orgelbalkon. Uh, er kunnen... Volgens de brandweer 220 mensen. Maar we hebben wel eens uitgerekend dat er 400 mensen uiteindelijk kunnen ja. zitten. Daar gaan we natuurlijk niet al te hard dan over, over praten met de burgemeester erbij. <laughs> uh, maar laat het een keer vol zijn. Laat het, ja. het een keer uh, beleven dat het gewoon zo mooi ook raakt aan, ja. aan het verhaal van Zandvoort ja. zelf. Ja. Uh, weet je, er zit een pauze in het programma. Mensen kunnen ook even naar buiten lopen. Het is allemaal niet zo stijf uh, in een kerk geplant. Uh, zie het een beetje als een dynamisch gebeuren. Ja. En dat je denkt van goh, we hebben met elkaar die kerk en wat is het toch leuk dat die protestantse gemeente niet eenkennig is, maar. Uh, en dat ja, die dominee zich niet opsluit in die kerk, maar dat ze een programma hebben gemaakt. Wat in principe. Uh, ja, want ja, ik denk dat dat eigenlijk. Iedere Santvoort er wel in de kerk is geweest, want er werden natuurlijk vroeger ook uh, concerten gehouden. Die zijn of nog, nog steeds, steeds ja, zijn ja, maar veel concerten. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel een keer in de kerk is geweest. Ook als je niet gelovig bent. Maar denk je van het Korendag? Daar zijn ja, wij bij. Ook? Ja. Nou, ja. daar, daar zijn pas veel mensen. Ja. Uh, dat is meestal vol hoor. Dat is heel zeker vol. zeker ja. aan het einde. Hè? Dat ja. is het, uh, maar dan zijn wij er ook. Ja, ja, ja, ik, heb, ik heb daar wel met het vrouwenkoor opgetreden. En ja. er zaten ook de balkons daar aan de zijvleugels. Die zaten ook helemaal vol. Ja. Ja. En toen mocht je ook nog zitten bij het orgel. Dus nou, ik weet niet of dat nog steeds kan. Uh, ja, dat kan, kan. op zich ja. ook nog wel. Jawel. Maar dan afgeladen. Ja, het is, de, de akoestiek is ook geweldig. Ja, prachtig. Ja, dat is echt wel. Ja. Maar ik ben ook een beetje nuchter want ik heb meer mooie dingen georganiseerd en het is echt niet zo dat je nou overlopen wordt. Want nee. de kerk zit toch altijd nee, een nee, beetje die... van oeh, weet je? Um, ja Ja. dat wel doen? Vorig jaar over de Joden in Zandvoort. Ja. Dat was ook een mooie expositie. Ja, daar zijn 5000 mensen geweest. Dat uh, is echt waar. Dat is maar verspreid over het Ja, ja nee nee. Hangen. Hans, dat vraag je toch niet. Nee, dat is een nominatie. Ja, sorry. Ja, je hebt gelijk. Nee, maar dat was hetzelfde. We zoeken onderdak voor verhalen. Dat is wat de kerk ook te bieden heeft. En de kerk vertelt natuurlijk ook verhalen... waar je elke zondag mag komen luisteren... maar het is ook gewoon verhalen oppikken... die je in verband brengt met het verhaal van, van de mensen hier. En van de protestanten. En nou, van alles en nog wat. Ja. Uh, en dat verhalen vertellen... denk ik dat dat een hele mooie en moderne manier is... om Absoluut. Zeg maar, kerk en dorp... Uh, met elkaar te verbinden. Het is natuurlijk toch een dorpskerk. En dat willen ja. we ook graag op deze manier. Uh, gestalte geven. Dus we nou ik, ja, ik zal het ik dan het nog het, even alle details voorlezen. Ja, ik vind het een, een prachtige afsluiting van onze interview eigenlijk. Want u moet op tijd weg. Want er staat iemand ja, op u te wachten denk ik. Nou, we hebben geen collecten, Maar we hebben wel een schaal aan de uitgang. Ja, nee. um, om het geheel ook mogelijk te maken. Ja, ja. dat begrijp ik. Het kost toch geld. Dat ja, is ook dat een handelsman. Zo. Ja, dat is natuurlijk zo. <laughs> nou, ik wens u heel veel succes. Dank, Dank u wel. Super en, en een hartstikke mooie avond. Want dat is ja. toch belangrijk. Want ja, dat doe je Imke heeft al gezegd dat ze komt, met ja? haar dochter. Dus ja. Nou, ja, misschien oké, kom, ja, wij goed. komen uit Hooghoop. Ik zal mevrouw kijken of mevrouw ook warm kan maken. Dus woensdag, ja. Nou, jullie woensdag zijn van welkom. Ja. woensdagavond. Woensdag, ja, woensdag, ja, dat weet ik, ja. 22e, acht ja. Ja. uur. Dominee, nogmaals, hartelijk bedankt. Goed zo. Ja, dank okay. u wel. Oh, je, je, je kijkt me, Kijk, je je kijkt je, je, kijkt nou nummer. schrik je, ja. Ja, Je ja. zit de hele tijd in de hele tijd mag je en dan doe je het niet. Ga iedereen wakker maken. Engerman Inge, achter de knoppen. Nee? Nou, dan zit ik dan. Ja. <lacht> je mag ook staan als je dat prettig vindt. Nee hoor, dat doe ik ook niet. Liggen? Ook niet. Knielen? Nee. Ik blijf zitten waar ik zit. Ja, je gaat wat voorlezen. Hè, ja, ik kijk, ja, dat oh, had je... Had je... Op, het nummer ja, nog nee, op, dat had je beloofd. Heb heb he? Ik, he? Dat heb, he? dat was heb zo. ik beloofd aan ah. dominee van der ja, Linden. Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. Nou, laat het komen. Luther aan zee. 500 jaar dorpskerk. In het kader van het internationaal Lutherjaar 1517-2017... wordt op 22 maart, dat is aanstaande woensdag... een inspirerende avond gepresenteerd... in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. In woord en beeld wordt 500 jaar dorpskerk getoond. De presentatie is in handen van dominee Teunhard van der Linden... met als gastspreker pastoor Bart Putter. De avond van 22 maart is, het, is bedoeld... voor alle belangstellenden uit het hele dorp. Het is geen kerkdienst maar een openbare feestavond voor iedereen... waarbij verhalen en muziek centraal zullen staan. Het grootkoor Trumpets of the Lord onder leiding van Rob van Dijk... zingt liederen aansluitend bij de verhalen over Oud-Zandvoort... die met de kerk en de reformatie te maken hebben. Sommige verhalen zijn ouder dan de kerk, zoals over de klok en de fundamenten. Bij de verhalen is een beamer, beamerpresentatie... zodat er de mijlpaal 500 jaar Luther tevens afbeeldingen te zien zijn... De feestavond op 22 maart begint om 8 uur en de kerkdeur is vanaf half 8 geopend. De entree is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden als bijdrage in de kosten. Hartstikke mooi. Ja. ja. Dit is ZFM Hans, ja, Hans. ja ja sorry en dat is jammer hè? Dat gaat de hele middag gaat het goed en nou goed de... goed goed ja goed ja het ging goed ja met Hans wel maar met jou ook niet altijd even vlekkeloos ja wel. nee want we ging... waren net klaar toen had je de muziek niet klaar Jawel. Ja, dat is, dat is waar. Ja. Ja, ja. Ho, ho, nee. Puntje, puntje, nee. puntje, nee. puntje. Nee. puntje. Nee. Wel, nee. Ja. Hé, hey, hey, maar Imka, jij bent een scharrenkop, hè? Of niet? Probeer het niet echt? Ja. Nee, je bent zo. hier ook geboren, nee, nee, absoluut. helemaal. Absoluut, absoluut. Nou, Weet je ook dat, dat jullie bier hebben tegenwoordig? Ja. Heb je het al geproefd, of niet? Ik lust geen bier. Nou, <laughs> hoe kan je nou een scharrenkop <laughs> geen bier lusten? Dat begrijp je. Hou je zeker ook niet van haring? Nee. Nou, dat... Dat kan toch niet. dat niet? Ik, ik, ik, ik hou niet Hans, eens van Hans, garnalen. Hans, mijn... Hans, je hoort toch dat het kan? Ja. ja. ja. Maar waarom we, zeg we, je dan dat het we, niet kan? <laughs> ja, mijn maar, opa also... en mijn vader gingen vroeger aan garnalen vissen. Ja. Dus ik, ik kan me herinneren, ik was een jaar of vier. En dan mocht ik pellen. Ik lustte ze niet, maar ik vond pellen zo leuk. En de hele dat... familie was dan blij, want iedereen had een belegde boterham. <laughs> het werd niet tijdens het pellen opgegeten. Ja, maar jij, jij lust dat niet? Nee. Je houdt helemaal niet van vissen of wel? Nou ja, een bepalingje. Hoe kan voren. dat nou maar worden en die van vis houdt? Ja. Onbegrijpelijk. Ja, dan, moet je, dan moet je eigenlijk import zijn. Weet je ja, we, uh, ja, nee, Nou, ik ben we echt in de brugstraat voren. Dat we buiten de uitzendingen verder doen. Ja, dat we lopen is goed. aan het eind. Ja, oh, oh, is het al zo ver? Ja, oh, ja. oh ja. Ja, dus eigenlijk, ja dan krijg je dan is het zo als gezellig. gezelligheid de boventoon 40 graden snel. Jongen, jongen, jongen. Hij is terug en is meteen weer streng. Kijk, dat bedoel ik. Mooi klaar mee. Dus ga maar dag tegen de mensen zeggen. Nou, dag. Doei. En wij zijn er morgen weer. Ja. En uh, als het goed is, hebben wij morgen ook weer een gast. Ja, ja. en wie hebben we als gast? Jeff Hendricks, te de Kijk, Oh nee, iemand anders. Een <laughs> andere slager hebben ja. we morgen. Marcel Horneman. Ach, ja, die Marcel, ja. Marcel ja. Horneman. Ja. Om te praten over zijn, nieuwe, over zijn nieuwe zaak. Geweldige zaak. Prachtig. Dat meen ik ja. echt. Een hele mooie zaak. Heerlijk heerlijke spullen. Ja, ja. ja, dat mag ook. En dan mag je wel wat meenemen. Dat denk ik ook. Hoe niks gaat de Zon om. Dat bedoel ik. Nou, en nou, nou allemaal, allemaal een hele er menu bij hem vandaan. Niet verkeerd hoor. Ja, of, een hele vredig vrijdag. Luisteraars, gezond weer op morgenochtend. Ja. ja. Tot volgende week. En, ja. Tom, en jij tot morgen? Tot morgen ja. Met met toeter de toet. Ja. Oké. Okay. doei. Later, it at your